6 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Sier vuurwerk dat knalt meest in trek. Nog eens 500 banen weg bij Nederlandse tak Royal Bank of Scotland... en Pakistan laat Taliban kopstuk vrij. Dit jaar hebben Nederlanders voor zo'n 70 miljoen euro aan vuurwerk gekocht. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar. Er waren dit jaar iets meer kopers... maar ze gaven per persoon wat minder geld uit, meldt de brancheorganisatie. Steeds meer mensen kiezen voor siervuurwerk. Tien jaar geleden was de verhouding sier- en knalvuurwerk nog 50-50. Nu is 80 van de aankopen siervuurwerk, dat overigens ook flink kan knallen. Veel bijzonder vuurwerk wordt via internet gekocht. De digitale verkoop is dit jaar 7 hoger dan vorig jaar. Daarbij geven mensen gemiddeld 74 euro uit. In de winkels is het gemiddeld bedrag wat lager. Volgens de brancheorganisatie liep het vanmiddag storm in de winkels. De inwoners van Samoa in de Stille Oceaan hebben als eerste om 11 uur Nederlandse tijd het nieuwe jaar begroet. Daarna volgden Nieuw-Zeeland en Australië. In Sydney werden het traditionele vuurwerk afgestoken bij de Harbour Bridge en het Opera House. In Burma wordt voor het eerst in jaren nieuwjaar officieel en uitbundig gevierd. Onder het militaire bewind waren nieuwjaarsfeesten en vuurwerk verboden. Als laatste viert Hawaii morgenochtend om 11 uur Nederlandse tijd de komst van het nieuwe jaar.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 De bank zegt dat een vertrek uit Nederland niet aan de orde is. De Amsterdamse aex index heeft 2012 afgesloten met een jaarwinst van bijna 10%. Procent. En daarmee blijft Amsterdam achter bij andere beurzen in Europa. Zo boekte de DAX-index in Frankfurt een jaarwinst van bijna 30%. Procent. De beurs in Parijs won 15%. Procent. In Amsterdam waren er grote uitschieters. Het aandeel KPN daalde in een jaar tijd 60% procent in waarde. Het aandeel Air France klm boekte meer dan 75% procent winst. Pakistan heeft nog eens vier leden van de Taliban vrijgelaten, onder wie een voormalige minister. Met de vrijlating wil Pakistan bijdragen aan het vredesproces in Afghanistan. Afghanistan heeft er bij Pakistan op aangedrongen om Taliban-leden vrij te laten om overleg op gang te brengen. De regering wil tot een vergelijk komen met de Taliban voor de NAVO-troepen het land in 2014 verlaten. De vrijlating van gevangenen is een voorwaarde van de Taliban om mee te doen aan het overleg. De gemeente Amsterdam houdt donderdagavond een bijeenkomst voor mensen die getuigen waren van de schietpartij zaterdag in de staatsliedenbuurt. Zo'n 900 adressen in en rond de Van Bossenstraat hebben vandaag een uitnodiging gekregen. Inzittende van de gestolen Audi A4 opende zaterdag met automatische wapens het vuur van een Range Rover, waarbij de kogels in het rond vlogen. Twee mannen die in de auto zaten kwamen om het leven. Beiden waren bekenden van de politie. De liquidatie heeft waarschijnlijk te maken met een conflict over cocaïne. De daders, die spoorloos zijn, beschoten op hun vlucht ook nog eens twee motoragenten. Die bleven ongedeerd. De vereniging van effectenbezitters wil zo snel mogelijk een aandeelhoudersvergadering... over de vastgoedportefeuille van bankverzekeraar SNS Riaal. Aanleiding zijn berichten dat SNS keer op keer forse bedragen moet afboeken op de vastgoeddivisie. In een reactie laat SNS weten dat de berichten in het Financiële Dagblad en NRC Handelsblad zeer onzorgvuldig zijn... Volgens een woordvoerder van SNS-Riaal is er nog geen formeel verzoek... van de VEB om een extra aandeelhoudersvergadering te beleggen. In Ogenveen zijn drie mensen gewond geraakt toen een gaskachel ontplofte. De drie stonden in een schuur toen de kachel door een onbekende oorzaak explodeerde. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis in Groningen gebracht. Het is niet bekend hoe ze aan toe zijn. In een recreatiegebied tussen Burgum en Dokkum... is een wandelaar per ongeluk beschoten door een jager. De man kreeg stukjes metaal in zijn gezicht. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De jager is een 37-jarige man uit Broeksterwoude. Hij was aan het jagen op fazanten. Volgens de politie is er geen sprake van opzet of grove nalatigheid. Het weer vanavond vanuit het westen regen. En ook tijdens de jaarwisseling is het regenachtig en waait het stevig. Op nieuwjaarsdag wordt het s middags droger en breekt af en toe de zon door. Het wordt dan 7 graden. Woensdag droog, de kans op zon is wat groter dan morgen. De dagen daarna verlopen overwegend grijs. En soms valt er wat regen of mondregen. ANW, verkeersinformatie. De A10 West richting Den Haag is dicht bij de Koentunnel. Dat komt door technische problemen. Voorlopig kunt u beter omrijden via de Zeeburgertunnel.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 7 over 6. Goedenavond. Knallen in Kampen een kabinet op Curaçao het laatste half uur dat ons laat eindigen in Amsterdam-West, maar dat gaat beginnen bij de notaris. Last minutes, dan denk je aan toeristische trips, maar niet aan een koopakte voor een huis. Toch regende het vandaag last minute koopactes. Veel mensen willen op het laatste moment profiteren van fiscale voordelen bij het afsluiten van een hypotheek. Vanaf morgen veranderen immers de regels. Om nog te profiteren van de oude regeling moet voor 1 januari de voorlopige koopakte zijn getekend. En dus hadden makelaars en notarissen het vandaag druk. De makelaar is gekomen met een koopovereenkomst, een koopakte. Ik heb hem hier voor me. Om fiscale redenen willen kopers graag dat vast komt te staan... dat in 2012 de akte getekend is... Dit is nou een van de essentialia dat de dagtekening vaststaat. En daar is het de partijen en voornamelijk de koper om te doen. Camille van den Einde, u bent notaris in ja, Waardenburg. Ja, gemeente Rijnen. Vlakbij Zaltbommel. Een vliegenpoepje op de kaart, zijn collega uit Goes. U heeft de pen al in de hand. Dat heb ik zeker. Met andere woorden, korte handeling. Korte handeling, juist. Rabbeltje klaar. Nee, dat is ook vaak een misverstand, de actes rollen maar uit machines. Nee, wij maken, dat is handwerk, maatwerk. Wij maken gewoon een extra akte van depot, waarbij we ook de namen noemen... en die ga ik u nu niet vertellen, want dat valt onder mijn Ampscheheim. De namen van de verkoper met de koper. Die hebben een koopovereenkomst gesloten, betreffende een pand... en die hechten we aan het procesverbaal. Uiteindelijk draait het om één ding... De koper moet in de toekomst kunnen aantonen dat de handtekening vandaag is gezet. In elk geval voor 1 januari 2013. En dat is nu toevallig oud jaar. Heeft u druk gehad de afgelopen ja, tijd? Heel druk. Maar dat is strekt zich geleden uit tot de maand uh, december. Want. Uh, u kunt ook in de pers lezen dat het in het algemeen... voor notarissen wat rustiger is geworden. Zeker wat betreft de registergoederenpraktijk... of de overdracht van woningen. Pim van Veen, makelaar. Waarom niet gewoon een envelop, een postzegel erop en klaar is, Kees? Omdat het voor de koper van belang is dat... Uh, voor 1 januari de akte bij de notaris aanwezig is. Voor het gebruik maken van de huidige hypotheekregels... moet er op 31 december een getekende koopovereenkomst zijn. Woensdag zou het uh, te laat zijn. Dan uh, ben je dus gebonden aan de nieuwe hypotheekregels. Is er een run geweest? Een run is een groot woord. We hebben wel mensen gezien die door deze regels... de koopbeslissing eerder hebben genomen. Waarom? Voor een woning van 200.000 euro... dat is in de gemeente Culemborg ongeveer een, een beetje het gemiddelde... is een hypotheek van voor 1 januari per maand ongeveer 140 euro goedkoper dan een hypotheek van na 1 januari. En als je dat uh, doortrekt over een looptijd van 30 jaar, dan zie je meteen het grote voordeel. En dat is het gevolg van nieuwe fiscale regels, touwtjes die strakker getrokken worden. Klopt, uh, het heeft voornamelijk te maken met het aflossen van de hypotheek. Uh, nu mag er nog een gedeelte van de hypotheek aflossingsvrij worden afgesloten. Na 1 januari moet de verplicht in 30 jaar worden afgelost. En doe je het niet, dan vervalt de aftrek. En dat is natuurlijk een buitengewoon uh, nare zaak. Die Friese staartklok van nu die is aardig in de war hè? Ja, hij is van slag af. Ja, op de radio is nu 8 uur geloof ik. Oh, goed zo. Nou ja, dat maakt niet uit. Maar het is gelukkig nog steeds 31 december. Nog steeds. Ik ben nog op tijd. Ja, heel goed. Goedemiddag. De glazen komen ook nog. Ja, ik heb maar twee handen. Doet u dat bij iedere handeling: een fles champagne laten aanrukken? Nee, dit is een bijzonder moment. Ik heb namelijk de koningin ontslag gevraagd. Ik heb voor ontslag gekregen. Dus dit is de laatste handeling die ik als notaris verricht. De laatste krabbel. <laughs> u blijft het zo zeggen. Het klinkt zo dramatisch, hè? Ja, nee, maar het is het helemaal niet. Het is een feestelijk eind om toch zo te mogen besluiten. Hele goede hele goede Spaanse cava knallen. En zit het er nou op voor vandaag? Uh, nee, ik moet nog twee uh, koopovereenkomsten inleveren. Dus er moeten nog twee akten van depot uh, worden opgesteld. Dezelfde last minute constructie. Precies dezelfde constructie. Het gaat u allen goed. Het huis waar het om draait staat aan het Dalkruid in Culemborg. Tussenwoning met garage. Mooier kan het bijna niet. En de koper... Is Leonie een van de kopers, ja, klopt. Wat is het voor huis? Een uh, mooi huis, mooie tuin, zonnige ligging. Een droomvilla? Dat nog niet, maar voor ons op dit moment wel, ja. Waarom moet het allemaal op de 31ste nog gebeuren? Omdat we dan nu nog kunnen profiteren van de fiscale voordelen voor 1 januari. En wat scheelt dat? Dat scheelt een hoop geld. Toch 140 euro per maand. Daarom hebben we het nu ook doorgezet voor 1 januari. Dus u pakt voordeel, straks... Ja. Maar u had ook de kat uit de boom kunnen kijken. Want u weet wat er met de huizenprijzen gebeurt op dit moment. Dat had ook gekund. Alleen onze inschatting was dat dat niet opwoog tegen het fiscale voordeel wat we nu hebben. Maar ja, dat blijft als dan. Hè? Dat blijft gokken. Niemand die het weet. Niemand die het weet. Toch nog een feestdagje voor de belaagde koopwoningenbranche. Een verslag was dat van Louis Dekker. Op Curaçao is op de valreep van 2012 nog een nieuw kabinet beëdigd. Het is een zakenkabinet onder leiding van bankdirecteur Daniel Hodge. Hij krijgt zes maanden de tijd om bezuinigingsmaatregelen te nemen. Daarna komt er een politiek kabinet. Bij de beëdiging vandaag was onze correspondent Dick Draaier. Dick, hoe ziet dat kabinet eruit? Ja, negen ministers die gaan de komende maanden een uh, omvangrijke bezuinigingsoperatie uitvoeren... om die overheidsfinanciën weer op orde te krijgen. En de, ja, de politieke partijen waren het na de verkiezing al snel eens dat dat moest gebeuren... met een overgangskabinet van vakministers. En dat houdt in dat Curaçao dus vanochtend een bankdirecteur zag als premier... en bijvoorbeeld het uh, uh, hoofd van de inspectie van de volksgezondheid als minister van volksgezondheid. Ja, de meeste ministers van dit nieuwe kabinet die zijn niet verbonden aan een politieke partij. En dan krijgen ze dus zes maanden. Wat kunnen ze doen in wat toch een hele korte periode is? Ja, dat vinden ze allemaal zelf ook wel, maar zeggen ze, na de val van het kabinet Schotten werd er met de interimregering van Beterian al het er nodige voorbereidende werk verzet voor dit kabinet. En bovendien weet ik u, eigenlijk al sinds 2010 wat er gedaan moet worden, alleen ontbrak het aan, aan doorzettingsvermogen om pijnlijke maatregelen te nemen. Zes maanden is kort, zoals ze zeggen, maar met het voorbereidende werk hopen ze dat het nu wel gaat lukken. En wat voor maatregelen willen ze en zullen ze dan ook gaan nemen in uit? tijd? Nou in ieder geval uh, per 1 februari de pensioenleeftijd op Curaçao omhoog die zat op, op 60. Dat is een stuk korter dan bij jullie in Nederland. Die gaat naar 65. Ook de premies gaan stijgen. En daarnaast wordt er een nieuwe goedkopere basiszorgverzekering ingevoerd. En de regering is van plan om de btw-fors te verhogen. Vooral op duurdere en ongezonde producten. Groente en fruit btw-vrij, maar voor McDonald's moet je er volle met betalen. Dat is nogal wat. Hè? Dat is een heel palet aan maatregelen. Hebben ze daar een mandaat voor? Hoe groot is het draagvlak onder de bevolking voor zo'n zaak? Kabinet. Nou, dat leek na de verkiezingen eigenlijk heel laag. Maar opmerkelijk genoeg heeft het interimkabinet kabinet van Detrian het toch voor elkaar gekregen om grote steun te krijgen in, onder de, in de politiek en ook onder de bevolking. Ze zijn een nationale dialoog aangegaan met vakbonden en werkgevers. En ja, men is hier op Curaçao nu eindelijk wel uh, zich bewust van de ernst van de situatie na de aanwijzing van Nederland deze zomer. Iedereen... Lijkt bereid om zijn steentje bij te dragen. Maar de pijn, ja die zal in 2013 fors zijn. Ja, in Italië zagen we ook een zakenkabinet met premier Monti, een niet-politicus ook aan de macht, die gaat zich nu toch beschikbaar stellen voor verkiezingen in Italië. Is het denkbaar dat dit zakenkabinet, dat voor zes maanden is aangesteld, straks ook gewoon de politiek ingaat en inblijft? Ja, niet zo onmogelijk uiteraard. Maar ik heb die vraag uiteraard gesteld aan, uh, aan alle vakministers hier. En ze verzekeren mij dat ze het na zes maanden wel leuk genoeg vinden dat ze graag een oude baan weer terug willen hebben. Zeker als je weet dat er zware maatregelen moeten worden genomen op Curaçao door dat zakenkabinet. Dik Draaier, dankjewel. Straks, het was echt behoorlijk schrikken voor veel mensen in Amsterdam-West dit weekend met een hevige schietpartij. Donderdagavond wordt er voor hen een bijeenkomst georganiseerd. Bijna Zwaan, bij ABB, Wat is er aan de hand op de Nederlandse wegen? Nou, niet zo heel veel, maar op de A10 West richting Den Haag, dus bij Amsterdam... daar is de Koentunnel nog altijd dicht. Er zijn daar problemen met het bedienen van de camera's en de rode kruizen. Dus het verkeer van noord naar zuid kan niet door de tunnel... maar je moet omrijden via de A10 Noord, via de Zeeburgertunnel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Het is rustig op de wegen rond en in kampen, maar wel luidruchtig in de lucht. En De burgemeester, hoorden we eerder deze uitzending... die had het al gedaan, op een melkbus zitten bij de traditionele... Melk schieten. Nou, Roel Paal, onze verslaggever die de hele middag daar al is... die kan dan niet achterblijven. Niet waar, Roel? Ben je klaar voor? Sorry, ik hoorde je even niet. Nee, ik jou, ik jou ook, ik ook even niet. Schieten, ik, ja, ik als het goed, ja. is, als het goed ja. is, sta je ja, bij nee, een melkbus. ik de beurt. Klopt. Ja. Ik zal even het tafereel uh, uh, omschrijven. Dit is een pleintje ergens in Kampen. Uh, links van mij staat een bankstel in de fik. En... Uh, er is ook nog een vuurpot waar een flinke fikkie in wordt gestoken. Op twee meter afstand van mij wordt een uh, carbietbus tot ontploffing gebracht. En er moet een voetbal uitvliegen. Maar ja, dat is allemaal oninteressant natuurlijk. Want wat jullie willen weten is uh, of ik er over anderhalve minuut nog ben. Want ik ga zo meteen zelf op zo'n carbietbus zitten. Uh, hoe heet jij? Anne Kroes. En jij bent uh, een ervaren er hoop ik. Ja, ja. Ja, denk het. Dat klinkt heel vertrouwenwekkend. Nou, dit is mijn melkbus. Er zit al karbiet in. Ja. Nu nog een scheut water erbij? Ja, een beetje water erbij, deksel erop. En dan uh, knalm. Doe je ding. Ja. Er staat hier een hele batterij van uh, melkbussen. Nou, zoals gezegd, uh, deksel erop. Beetje schudden. Schudden voor gebruik. even! En dan mag ik gaan zitten. En ergens tussen mijn benen wordt nu... Een, uh, dat explosieve gas tot ontbranding gebracht. Ga je gang. Ik vind het... Bam! Zo. Ik moet zeggen... Het is minder erg wanneer je erop zit... dan wanneer je ernaast zit, want... Vlak na de explosie onder mijn achterwerk gingen er rechts van mij... Nou kijk, ik ben hier toch even een held geworden in Kampen. Dat had ik aan het begin van de middag niet durven dromen. Maar die, direct na de explosie onder mijn kont gingen er nog twee af aan mijn rechterzijde. En die vond ik eigenlijk veel erger. Dus... Als je in de buurt bent, ga op die melkbus zitten en niet ernaast. En het is wel... Ik, ik, we zitten ademloos te luisteren, Roel. En blij dat je het overleeft. Maar dit is wel, wel veilig. Dit is niet gevaarlijk. Het schijnt dat er weinig ongelukken mee gebeuren. Ik uh, sprak vandaag de ambtenaar openbare orde. En die wist te vertellen dat er ooit wel eens iemand is omgekomen bij uh, het carbidschieten. Waarschijnlijk is hij uh, nou ja, ongelukkig getroffen door uh, de deksel van die melkbus... Om die reden worden er ook steeds meer uh, voetballen gebruikt... in plaats van uh, die metalen projectielen. Maar ja, uh, er is hier een stukje straat afgezet. Uh, en die die volgen toch een redelijk rechte koers. Dus als je zorgt dat je daar uit de buurt blijft... dan kan er niet zoveel misgaan. Roepauw, ik nu, als ons... ik het allemaal heb meegemaakt. Onze held uh, in Kampen. Sterkte daar uh, met je kont. Roepau. Dank je. Het geluid uit IJsland of Monsters and Men. Dit nummer heet de Mountain Sound. Stadsdeel West in Amsterdam houdt komende donderdag een bewonersavond naar aanleiding van de schietpartij. Zaterdagavond werd er hevig geschoten in de wijk. Burgemeester Van der Laan sprak zelfs over Wild west -taferelen. Twee mannen kwamen om het leven. Martien Kuitenbrouwer is voorzitter van Stadsdeel West. Goedenavond. Hallo, goeiedag. Was er vanuit de bewonersvraag naar zo'n avond? Nou, wat, wat ik, uh, uh, ik. Ik ben er zelf geweest. Ik woon er toevallig zelf ook vlakbij. En ik gezien dat mensen ontzettend geschrokken zijn. En uh, ja, het is natuurlijk nogal wat, hè? Als je zo op zo'n. Uh, zo uh, door de avond in één keer een, uh, een machinegeweer in je straat hebt wat leeggevuurd wordt. Dus ik heb gezien dat mensen heel erg geschrokken zijn. En in mijn ervaring is het altijd toch wel behoefte dat mensen even willen napraten, nog even bij elkaar willen komen. En uh, het, is, het is heel heftig wat er is gebeurd. Nou ja, mocht er geen belangstelling zijn, het, het, mijn ervaring is dat eigenlijk nooit zo, dan zullen we het merken. Maar ik denk dat het gewoon goed is om te doen om, om zoiets uh, afschuwelijks uh, toch even met elkaar te kunnen verwerken. Ja, want zit de schrik er bij uzelf ook nog steeds in? <laughs> nou, het, ja zeker. Het, het gekke is eigenlijk dat je het pas achteraf uh, realiseert. Dat je denkt, mijn god, het had ook anders kunnen aflopen. Het is natuurlijk een wonder dat er niemand geraakt is uh, verder. Behalve natuurlijk de twee slachtoffers die uh, betrokken waren bij het uh, incident. Maar er is zo verschrikkelijk veel geschoten. Euh, zoveel kogels afgevuurd. Dat ik het een wonder mag heten dat er verder niemand geraakt is. Nou, dan, dan, dan besef je eigenlijk pas achteraf, ja. Wat wordt het dan voor een avond? Vooral je verhalen delen? Of denkt u dat er ook echt slachtofferhulp nodig is voor sommigen? Uh, nou, wat wat, wat ik uh, wat we hebben gedaan is uh, uh, uh, slachtoffer wel uitgenodigd. Het kan zijn dat je dat dat je namelijk pas achteraf hè, uh, pas realiseert hoe erg je geschrokken bent, en dan vind ik het toch wel fijn dat er iemand is die daar een raad mee weet. Dat hoeft niet op de avond zelf, maar dan kun je in ieder geval even telefoonnummers uitwisselen van mocht je later nog de schrik in de benen krijgen. Uh, het is heel wissend hoe mensen reageren. Sommige mensen zijn er bij wijze van spreken alweer overheen en anderen zullen misschien pas later uh, uh, zich realiseren van goh, uh, wat ik meegemaakt heb is best heftig. Ik slaap er misschien slecht van, dat kan ook. Uh, nou, we willen in ieder geval graag dat aanbieden. Uh, de politie zal er zijn, ook de politiemensen, aan de politiemensen die de avond zelf ook erbij is geweest. Die kunnen in ieder geval een beetje vertellen van uh, hoe het onderzoek nu loopt. Uh, er zal ook iemand van het Openbaar Ministerie zijn. Dus ja, iedereen die er wat, wat er verteld kan worden en mag worden, kan verteld worden. Uh, Want dat is, het is natuurlijk het belangrijkste, toe... hè? Volledige informatie, dat mensen precies weten wat er gebeurd precies. is. Ja. ja, precies. Dat ze ook zich het verhaal even kunnen. Nou, dat je, want sommige mensen hebben stukjes meegekregen. Want die waren er of misschien pas later bij of via het nieuws. Dus uh, dat het in een verhaal compleet wordt. En het kan natuurlijk ook zijn dat er mensen komen die zeggen: van, Goh, ik heb eigenlijk iets gezien wat ontzettend belangrijk was. Heb me dat niet gerealiseerd? Dat kan ook. Die kunnen zich dan alsnog melden bij de politie. Uh, de politie is nu bezig met een onderzoek in de buurt. Dus ze willen dat we ook wel dat het afgerond is voor uh, donderdagavond. Dus dat iedereen zijn verhaal heeft kunnen doen. En dan hoop ik nou, dat we het dan eh, gewoon even met elkaar kunnen verwerken daar. Nou staan we de vooravond van ongetwijfeld een onrustige, luidruchtige nacht met veel vuurwerk. U maakte die vergelijking. U dacht zelf dat het afhankelijk vuurwerk was, wat een Klop. schietpartij bleek te zijn. Gaat u vanavond bewust de straat op om de mensen uh, een hart onder de riem te steken of om gerust te stellen? Het, het lijkt me een rare avond met dat vuurwerk op komst. Ja, nou, ja we, we zullen het zien. Het, het knalt hier al uh, behoorlijk. Ik weet niet of u dat kunt horen. Dus dat is, dat is best gek inderdaad, uh, als je net zoiets hebt meegemaakt. Uh, het zal zeker hier vanavond in de buurt uh, een rol spelen. Daar, daar, daar ben ik van overtuigd. Dus het zullen mensen er toch over gaan hebben. Dus het zal wel een gesprek van de avond worden. Moeten we maar zien hoe het gaat. Ik wens u in ieder geval een goed uiteinde. En dan nou, laten we hopen een rustige nacht daar in Amsterdam West. Martin Kuitenbach. Ja, voorzitter van Stelstil West. Dag. En dat brengt ons bij het eind van dit laatste NOS Radio 1-journaal van 2012. Namens alle collega's hier bij de NOS-nieuwsredactie... wens ik u een prettige avond, een mooie nacht, een goed begin van het nieuwe jaar. Namens onze hond Elsa wens ik u een vuurwerknacht die heel snel voorbij gaat. Ik verwijs tot slot nog even naar onze website... waar vanmiddag een interactieve kaart is gelanceerd. En daarin kunt u precies zien wat er allemaal gebeurt... aan rust en onrust in de komende jaarwisseling. NOS.com. Punt NL. U kent het adres. Dan gaan we naar Capelle, naar Joost Eermans. Die gaat gewoon verder met avondspits. Goedenavond, Joost. Zeker, Tim. Dank je wel. Het ja, bleef nog lang onrustig in Capelle. We zitten hier ook uh, tussen de oliebollen te luisteren... naar heel wat knallers knallen in de lucht. Uh, dat is bij u niet anders als ik het zo een beetje volgde. Overigens over knallers gesproken met die Wild West in Amsterdam... Uh, van eergisteren. gisteren kan je rustig zeggen... dat de misdaad in Nederland heel goed georganiseerd is. Nu de politie nog. Uh, die komt eraan, want vanaf morgen, weet je... ontstaat de Nationale Politie... Uh, dat betekent een einde aan 25 politieeilandjes. Met allemaal eigen regeltjes en procedures. Nederland is daar natuurlijk ook veel en veel te klein voor. De nationale politie is dus een heel erg goed idee. Dat zeg ik zometeen in een avondspits. Klaas Wilting, de oud politiewoordvoerder, is in de show aanwezig. En ook burgemeester Bernd Snijders van Haarlem. En burgemeester staan nou niet echt heel erg te trappelen voor die nationale politie. Dus benieuwd wat hij ervan vindt. U kunt mij ook gaan bellen in deze laatste avondspits van 2012. Dat u via 0800 1121. Of via de Twitter. Doe mee op hashtag Eens of hashtag Oneens. U kunt mee knallen in avondspits, de laatste van 2012. We zijn er direct na het NOS Nieuws. Tot zo. Mannen zullen we gaan golven in Portugal. Goedkope vlucht en een grote auto erbij. Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen.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 De aan de benemende BBC documentaire Komt tot leven in een prachtig filmisch concert met het 80 Gelders Orkest. Onder leiding van George Fenton. Uniek en eenmalig. 13 april 2013. Ziggo Dome Amsterdam. Reserveer SeaTickets.nl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 Radio 1 Het NOS-journaal. Dit jaar hebben Nederlanders voor zo'n 70 miljoen euro aan vuurwerk gekocht. Ongeveer evenveel als vorig jaar. Er waren dit jaar iets meer kopers, maar ze gaven per persoon wat minder geld uit, meldt de brancheorganisatie. 80% van de aankopen is siervuurwerk, dat overigens ook flink kan knallen.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 In Burma wordt nu voor het eerst in jaren nieuwjaar... officieel en uitbundig gevierd. Onder het militaire bewind waren nieuwjaarsfeesten en vuurwerk verboden. Als laatste viert Hawaii morgenochtend om 11 uur de komst van het nieuwe jaar. En de Amsterdamse beurs is 2012 bijna 10% hoger geëindigd. Het is het beste beursjaar sinds 2009. Met de jaarwinst blijft Amsterdam achter bij die van de Duitse beurs. De DAX-index op de beurs van Frankfurt boekt een jaarwinst van bijna 30%. De beurs van Parijs won bijna 15%. En dit zijn de hoofdpunten. Het weer. Makkelijk Met bewolking en in het noordwesten en westen van het land regent het al. Die regen gaat zich uitbreiden over de rest van het land. En tijdens de jaarwisseling is het hoogstwaarschijnlijk overal nat. Misschien met uitzondering van Zuid-Limburg. In het nieuwe jaar wordt het dan als eerste droog op Tessel en Terschelling. Misschien al net na het nieuwe jaar. En morgen overdag trekt de laatste regen dan naar het oosten weg. Dat zal in de ochtend gebeuren. In de middag is het op veel plaatsen droog. En dan gaat de zon ook doorbreken. Ik heb het nog niet over de wind gehad. Die speelt de komende uren ook een belangrijke rol. Waait uit het zuiden tot zuidwesten. Is vrij krachtig tot krachtig. En bij zee zelfs hard daar een windkracht 7. En morgen overdag draait de wind dan naar het westen. En neemt dan geleidelijk wat af. Het nieuwe jaar gaan we dan een rustige periode tegemoet met duidelijk minder wind met een meest droog weertype en ook van tijd tot tijd de zon maar het blijft wel zacht. ANRB-verkeersinformatie. Ah, het is relatief rustig op de weg. Er zijn twee problemen. Op de A10 west richting Den Haag. Daar zijn technische problemen in de Koentunnel. heeft te maken met de bediening van de camera's en de rode kruizen. Dus het verkeer richting Den Haag moet omrijden via de Zeeburgertunnel. En op de A50 Arnhem richting Ols. Daar staat file tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. Twee kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. U wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eertmans. De nationale politie is een heel erg goed idee. Ja, boeven houden zich niet aan regio's, dus hoog tijd dat de politie haar grenzen verlegt. Wel, WNL. 0800 1121. Ja, goedendag. Welkom bij deze laatste avondspits voor het nieuwe jaar. Morgen is het zover: 1 januari. De grootste reorganisatie uit de geschiedenis van de politie begint. 25 regio-korpsen gaan in op in één korps. Die van de nationale politie, één directeur, één korpschef, één website. Centraal inkoop van pepperspray en dienstauto's. Overal in het land gaan dezelfde afspraken gelden voor aangiften om eens wat te noemen. De grootste stad ter wereld, Shanghai, heeft 27 miljoen inwoners en één baas over de politie. Dat is namelijk de burgemeester. In Nederland hebben we 25 korpsbeheerders die allemaal over de politie gaan en allemaal hun eigen regeltjes maken. Dat aan die verlammende verdeeldheid vanaf morgen een einde komt, is inderdaad een hele goede zaak. Wel, de Nou. 0800 1121. Ja, weg met de verdeeldheid, inefficiëntie en onvoorspelbaarheid. Er is anderhalf jaar naartoe gewerkt en hij staat nu klaar voor u allen. De nationale politie, vindt u dat een goed idee? Dat er één politie komt, nationaal, en niet meer verdeeld over 25 regio's. U kunt eraan meedoen. In avondspits 0800-1121. U kunt ook mee twitteren, hashtag eens of hashtag oneens. Dat kan ook allemaal, ik lees de live voor Lola, zegt uh, Eerdmans, uh, Haarlem enzovoorts. Ik ga luisteren Joost, fijne jaarwisseling, groet. Jouw Lola. Nou, doe maar. Uh, we gaan even naar Klaas Wilting als eerste. Hij is oud-politie-woordvoerder. En voormalig uh, ja, woordvoerder bij de politiekorps Amsterdam-Amsterdam. Goedenavond, Klaas Wilting. Goedenavond. Ja, uh, even de eerste vraag. Is Nederland niet veel en veel te klein voor zoveel regiootjes? En dus is het niet een hele goede zaak dat we zo'n uh, nationaal korps krijgen? Nou, in feite is het natuurlijk zo dat er een politieke oplossing is gevonden... voor een probleem dat burgemeesters in het verleden... En uiteraard ook de korpsiers al langer moeten oplossen. Ik, en dat is, betekent gewoon veel meer samenwerken dan ze in het verleden hebben gedaan. Ze hebben natuurlijk heel veel ruzie gemaakt. Dus ze hebben een beetje aan zichzelf te danken dat er eigenlijk één nationale politie komt. Het probleem wat ik ermee heb, is dat straks toch uh, aangestuurd wordt voor een groot deel vanuit Den Haag. Met name ook door de politiek. En de politiek is heel erg ingesteld op incidenten. Dus er wordt elke keer op incidenten wordt er, uh, gereageerd. Ja. Het tweede probleem wat ik ermee heb is dat wellicht ook door deze reorganisatie uh, er straks veel minder politiemensen in buurten en wijken uh, zullen zijn. Er wordt wel gezegd dat dat wel gebeurt. Maar ik, ben, ik vind het toch een probleem... dat er straks mensen weggezogen worden... wellicht voor veel meer landelijke taken. Terwijl uiteindelijk als je naar de criminaliteit kijkt... waar de mensen in buurten en wijken last van hebben... dat is niet die grote criminaliteit... die op dit moment al aangepakt wordt voor een groot deel... door uh, de landelijke recherche... maar dat is de criminaliteit in buurten en wijken. En als dat... ...minder gaat worden, dan zal je zien dat de mensen zich veel onveiliger gaan voelen. Ja, onder... Het derde, het derde ja, nog yeah. eventjes, dat is, en dat is zeer zeker op de komende tijd... ...er is op dit moment natuurlijk ook veel onrust binnen de politie. Wat gaat er met mijn job gebeuren? Wat gaat er met mijn plek gebeuren? Blijf ik op dezelfde plek zitten? Dus dat betekent mm -hmm. dat we de komende tijd wellicht toch veel meer, of veel minder... echt gemotiveerde politiemensen zullen hebben. Ja. Dat zijn een aantal punten die u noemt. Even dat punt pakken van, uh, van beginnen in de buurt enzovoort. Dat, dat is natuurlijk al een tendens. Dat, doet, dat, dat zal denk ik ook blijven. Dat de buurt mag aangeven. Hè, de buurtbestuurd heeft dat geloof ik. Wat, wat zij belangrijk vinden. Hè, wat de politie zou moeten oppakken. Dat, dat is alleen de, de nationale sturing wordt groot. En ik denk ook de democratische controle via de Tweede Kamer. Dat is toch ook niet onbelangrijk. Nu is een burgemeester ja, maar, ongekozen. Ja, maar de controle op de politie was natuurlijk al heel erg goed ingebeten. Dus Enerzijds is dat nou. landelijk. Maar anderzijds was natuurlijk ook al... Binnen de regio's door de burgemeesters. en met name ook natuurlijk door de gemeenteraden. Ja, maar burgemeesters ja, zijn de... niet gekozen, hè? dat is ook maar een ongekozen ja, functionaris. Nee, maar goed, maar je hebt daarachter heb je natuurlijk wel de gemeenteraden zitten. Mm. die natuurlijk wel gekozen ja, zijn. Ja, dus, dus wat dat dan gaat, was de inbedding. en de controle was al meer, uh, meer dan voldoende. En mm. als we even gaan kijken naar. En daar ben ik juist bang voor, dat er veel minder uh, politie straks zal zijn... en mensen ook weggezogen worden voor landelijke taken in buurt en wijken. Terwijl als je echt gaat kijken naar georganiseerde criminaliteit... die begint heel vaak in buurten en in wijken. En dat betekent ook dat je in feite heel erg afhankelijk bent... van de informatie die je krijgt, met name van wijkagenten en van buurtagenten. En ik ben bang dat dat gaat verdwijnen... waardoor de aanpak van de criminaliteit alleen maar minder wordt. Maar tweede, en dat is natuurlijk heel belangrijk... De mensen voelen zich, althans voor een deel, voelen zich toch onveilig in Nederland. En dat komt omdat de politie ook langs de brand... veel te ver al weggegroeid is uh, van de burger. En ik ben bang dat het straks alleen maar veel erger wordt... door die landelijke aansturing en nogmaals... het wegzuigen van politiemensen... wellicht ook naar landelijke taken... en zeker ja. als er bepaalde incidenten ja, zijn. Ja, ja. Ik, ik roep ondertussen even luisteraars op... als u, als u wilt reageren. 0800 1121. Ik zeg, de nationale politie is een, is een, groot, uh, is een groot goed. Dat, dat moeten we gaan doen. Dat begint ook morgen. Klaas Wilting is een stuk uh, genuanceerder erover. U kunt met hem in discussie, maar u kunt ook zeggen... Joh, het interesseert mij eigenlijk niet, het is wel prima. Het maakt mij niet uit. U bent met alle reacties wel kom op 081121 of doe het via Twitter, hashtag eens, hashtag oneens. Eh, Klaas Wilting, het is toch niet normaal, zou ik zeggen, dat we dertig jaar lang bijvoorbeeld niet hebben kunnen zorgen dat korpsen onderling met elkaar kunnen communiceren. He, dat hele ICT-project heeft, heeft miljarden gekost, heb ik moeten begrijpen. En het is nog steeds niet gelukt om simpelweg politieagenten van Zeeland en Noord-Holland met elkaar te laten praten. Nou, dat kan je wel zeggen dat het een uh, probleem is van, van de korpsen. Dat is misschien voor een deel wel zo. Maar waar was die minister van Binnenlandse Zaken dan? Want er heeft de minister van Binnenlandse Zaken in de achterliggende jaren... die met name verantwoordelijk was of voor een groot deel voor het beheer. Uiteraard ook uh, de burgemeesters. Maar waarom hebben die niet aan de bel getrokken? Waarom zijn die niet bezig geweest? Nou, ze werden ges gestuurd door allerlei op op opstandige burgemeestertjes. Nou, dat hadden ze niet in de houding moeten zetten. Ja, ja, daar, dus daar heb ik Dijkstal wel eens over gehoord in die tijd, dacht ik. Dat Dijkstal ja. daar wel eens last van had, maar dat, is nooit, daar hebben, ze, dat, dat hebben ze nooit kunnen breken, dat, bas, dat bastion van, van nee, toch maar, de kosmische. Wat heel gek is, als we nou naar onze, onze minister van, van Justitie en van, en van, van Veiligheid gaan kijken, dan, dan zie je als je naar die minister kijkt, die was altijd een appetit tegenstander ja, van, van, de land, van de landelijke politie. En nu ineens zit hij daar als minister. En nu zegt hij van dat hij er een voorstander van ja, is. Ja, hij heeft het licht gezien in Tilburg, zegt hij. Toen was hij ja. ja, toen was hij waarnemend burgemeester. En daar heeft hij iets tegengekomen, ik weet niet wat, maar dat heeft hem doen veranderen van, uh, van mening. Dat nou, zal een incident zijn geweest. En dat is een beetje pro het probleem van de politiek. Dat de politiek uh, heel vaak op incidenten reageert. En ik heb veel liever een politiek die echt uh, heel structureel bezig is. Mm -hmm. Ja, nee, dat, dat denk ik allemaal. Blijft u aan de lijn, uh, Klaas Wilting? Ja. Leuk om door te praten zo meteen over de nationale politie. Vindt u het iets wat u boeit? Zegt u, nou, dat is, dat is iets prima te overkomen... maar maakt mij er niet wakker voor. Of zegt u, nee, ik heb er wel een mening over. U bent welkom bij Avondspits 0800 1121... of via de Twitters, uh, hashtag eens, hashtag oneens. Jan Rozenboom uit Zuidwijk, goedenavond. Ja, goedenavond, dat is de police, uh, precies de juiste plaats. Uh, dat Zuidwijk, dat was natuurlijk vroeger een, een, een vreselijke wijk... Ja. Het is nu een prachtwijk, maar, om, maar omdat het een prachtwijk is... zie je hier ook helemaal niemand meer. Je ziet hier nauwelijks politie, ja, hard doorrijden natuurlijk, maar... Is, even voor mij, is het Rotterdam-Zuid weet over... Oh, sorry. Rotterdam-Zuid? Nee, sorry, u zei, ja, zei wat. Nee, waar ligt Zuidwijk? Een, een wijk op Rotterdam-Zuid? Of is het een aparte gemeente waar ik even... Nee, oh, nou... ja, sorry, ja hè, wij denken dat dat wereldberoemd is. hé hey, hey, Rotterdam-Zuid, daar ja, de juist... Zuiderbegraafplaats in de buurt en zo. Daarom. En dat is veranderd, zeg je? Ja, nou, er is natuurlijk een enorm veel aan gebeurd. Een hele massa flats zijn tegen de grond gegaan. Er is laag bijgekomen. Uh, maar er verandert eigenlijk maar heel weinig, want hier loopt echt nog heel wat gespuis in de rond, hoor. Ja, maar kom eens bij de stelling dan, Jan. door het hele land heen, hè? Ja, maar kom eens bij de stelling. Wat, wat, doet dat, wat, wat vind je dat in dat opzicht? Moet er één nationale politie zijn of heb je het liever versnipperd over, de, over het 25 regio's? Nee, maar ik vraag me af hoe willen ze dat organiseren. Ik zou ontzettend graag vinden dat er een ongelooflijk goed politieapparaat komt. Ja. En dat daar natuurlijk één hoofd aan is die toch uiteindelijk een algemene beslissing macht heeft. Ja, daar ben ik, ben ik het helemaal mee eens. Okay. Al, al die ondergoden, daar hadden we niks aan. Die kosten nee. alleen maar geld. Dankjewel. Jan Roosboom, zeer voor het meedoen. 0800 21 een nationale politie is een heel erg goed idee. Marijke Borghard uit Dokkum. Hallo. Hallo Marijke. Hallo. Hallo. En, ik wou zeggen, de nationale politie vind ik een prima idee. Alleen moeten ze binnen het politieapparaat eerst kijken wat hebben we allemaal in dienst hebben. Ja. Is dat geschikt om politie te zijn? En moet er misschien eerst een grote schoonmaak plaatsvinden? En wat, wat is ik het probleem? Hier in Dokkum... Ja. Nou, ik woon hier in Dokkum. Mijn dochter is vermoord. En op een of andere manier weet de politie alleen maar leugens op te schrijven. Kijk dan. En wat, waar, waar gaat het dan om? Uh, de moordzaak van Johannes van der Zwaag op mijn dochter. Er staan alleen maar leugens op papier. En de rechter doet zomaar uitspraken. U bent sowieso heel ontevreden over het, het recherchewerk uh, rond de moord op uw dochter. Ja. Absoluut. En uh, ook andere zaken. Als je huiselijk geweld aan wil geven of zo. De politie is uh, asociaal tegen je. Zeer onbeschoft. Hm? En uh, naar waarheidsvinding doen ze sowieso niet. En aan je veiligheid werken, integendeel. Als ik mijn dochter sta te herdenken op de plek waar ze vermoord is. Ja. Uh, Durven ze bekeuringen uit te delen? Ongelooflijk. Ja. Hebben ze gewoon totaal niet in de gaten dat je daar staat om je dochter te, te gedenken? Nee. Oh jawel, ik lach het zo uit. Ja. Maar daar hebben ze scheid van. W wanneer, is daar wanneer is jouw dochter vermoord? 2010. Twee jaar geleden. Ja, wat, wat een ja. Verschrik ja, verschrikkelijke zaak. Dat, dat, dat, de, men, men heeft gewoon niet de, de hersens om daar op een, op, een, op een fatsoenlijke manier mee om te gaan. Nee, hier in Friesland uh, hebben ze het vooral over kruttepier. Mm. En dat zien ze als een wolksheld. En dat geven ze de kinderen ook allemaal mee. Dus het is niks anders dan geweld en leugens. En uh, men houdt dat met elkaar massa massaal in stand. Ja. En uh, ja, wanneer jij uh, politiemensen. Ik maak met, mijn, uh, met een uh, verkrachte vrouw een wandeling in een park. Met de politieagenten, de rechercheurs die de zaak onderzocht hebben met Johannes van der Zwaag. En je vertelt dus wat Johannes van der Slaag in jouw huis allemaal verklaard heeft. Hebt. En ze zeggen: ijskoud, wij geloven daar niks van. Wij zien Johannes als een grote sterke kerel. Bizar. Maar Rijken. Ja, ja. We Johannes gaan... had al lang in de gevangenis gehoord te zitten... voordat mijn dochter vermoord is. Want hij heeft zo'n spoor van geweld achtergelaten. Ja. Ja. En men laat hem massaal lopen. Bijzonder, maar bijzonder erg lijkt me. Maar Rijke, het heftig verhaal zo... waarbij deze laatste avondspits voor, voor 2013 binnenkomt... ik hoop voor je dat, dat, dat je ergens terecht kunt om, om je klachten neer te, te leggen... Eh, over, het, over het politieoptreden en, en dat, eh, dat je recht gedaan wordt. Ik, ik, ik houd hierbij, we gaan de vast later nog een keer over spreken. Marijke je dankjewel okay. voor, voor het bellen aan avondspits. Um, hopelijk dat de nationale politie enig uh, verschil gaat maken voor Marijke, maar ik denk dat dit een veel verdergaand uh, fenomeen is wat zij uh, beschrijft uh, over individuele politieagenten. Um, wat vindt u, is het land uh, groot genoeg voor een nationale politie of niet 081121. Even naar Klaas, uh, Klaas Wilting. Klaas, uh, ja, even die mevrouw natuurlijk uitdokken. Dat, dat valt erg op wat zij mij vertelt, maar dat heeft, daar kunnen we denk ik niet van zeggen dat de nationale politie uh, veel invloed op heeft. Nou, laat ik eens algemeen het algemeen zeggen, denk ik dat wij in Nederland een hele goede politie hebben. Dat we ook politiemensen hebben die heel uh, hulpvol zijn. Dus die heel graag mensen ook helpen. Dus dat daar geen enkele probleem mee is. Uh, dit is inderdaad een hele individuele zaak. Waar ik natuurlijk absoluut niet op in kan gaan. Nee. En uh, je gaf het zelf al even aan. Ik hoop dat er mensen zijn die in elk geval deze mevrouw helpen. Juist. Ik wil nog graag even terugkomen op Jan. Ja. Jan die had het erover uh, over de buurt. Zeg maar de prachtwijken. Zoals die dan zo mooi worden genoemd. Uh, ik moet Jan wel teleurstellen denk ik. Dat er straks bij die nationale politie beslist niet meer politie bij hem in de buurt of in de wijk. Uh, zal zijn. Ja. En dan tot slot nog even, als ik ga kijken... we hebben natuurlijk vroeger hebben de Rijkspolitie gehad... en de gemeentepolitie. En daar ben ik ook... een beetje bang voor. Als je naar de Rijkspolitie kijkt... van vroeger, uh, daar zat natuurlijk... een enorme kop op, daar... Uh, die zaten in Voorburg. En wat zie je... dan heel erg sterk? Dat je bij zo'n... centraal geleide unit... dat daar heel erg snel veel te veel mensen zitten... terwijl de mensen in feite op straat... Uh, op ja. straat thuis ja. worden. Dat klopt. Dat zie je wel meer met grotere... organisaties bedoel je ook, Klaas? Ja, dat, ja. Dat, dat is ook zo. Dan zie je dat... Uh, ja, dan, uh, dan, dan jongt het langzamerhand aan. Ja. Want er is weer een probleem en het probleem wordt opgelost... meestal door wat extra mensen weer ergens naartoe te trekken. Ja. Terwijl we in feite natuurlijk heel veel mensen nodig hebben in buurt en wijken. Nou. Natuurlijk komen er door die nationale politie wat meer politiemensen vrij... omdat dingen gewoon gezamenlijk worden gedaan. Maar als we echt meer mensen in buurten en wijken willen hebben... dan zal onze minister opstelten toch eens een keer in de buidel moeten tasten... en ervoor zorgen dat er gewoon nog wat extra politiemensen komen... Of ja. En dat is iets anders. Ik zeg wel eens, elke wethouder wil tegenwoordig zijn hoofdpooringsambtenaren hebben. Maak daar eens een keer een eind aan en zorg dat al die opsporingsambtenaren die je overal te kusten te keuren hebt, vorm daar nou eens een keer samen, onder leiding van de politie nou eens één een grote groep voor, dan zal je zien dat je meteen één veel meer mensen op straat krijgt. Kijk, dat is een, dat is een mooi pladooi. Dat kan ik eigenlijk wel ondersteunen. Klaas Wilting hoorde u. Dank, dank u zeer Klaas Wilting. Uh, meedoen aan de stelling kan nog steeds. De lijnen zijn helemaal vol. Maar als u even wacht dan, en u probeert het nog een keer, dan komt u ertussen 0811 21 of doet met hashtag, een, hashtag eens of hashtag oneens. We gaan gauw naar de bellers toe. Uh, Dirk van der Veer uit West. Maas, goedenavond. Goedenavond. Erik van der Veer. Ja, reageer maar, als u wil. Uh, nou ja, ik denk dat die meneer uh, die die leiding gaat geven aan die nationale politie een, een heel groot probleem gaat krijgen. Ja. Om daar, omdat in uh, ja, de loop der tijd is er natuurlijk een cultuur binnen die politie ontstaan van, van uh, ja, zeg maar haantjesgedrag. Ja, ja. Plus dat er, ja, organisaties als de politie, maar niet alleen de politie, die hmm. hebben totaal geen zelfreiniging perfect. Zodra je niet functioneert binnen de organisatie. zoeken ze een ander plekje voor je. Ook nog steeds binnen de organisatie. Ja. Ja, zo krijg je een club die uh, ja, een club incompetent is. Hij is niet te benijden, bedoelt u. De Gerard Bouwman, hij is hè? dat is de man. De benijden, nee. Gerard Bouwman is de, is de korpschef van de nationale politie. Onze of grote nationale politie op haar hoofd. En u, u vindt het wel een goed idee dat hij er komt? Dat begrijp ik wel uit uw woorden. Absoluut. absoluut. Ja. De, de verantwoording van die hele politie moet gewoon weggehaald worden bij die lokale... Mijn lokale belangen, lokale be, be, bestuurders en dergelijke. Ja. Dat is wat er nu gebeurt. Dat is het. Ja. We zitten hier in de Hoekse Waard en er is gewoon een wethouder... die bepaalt uiteindelijk wel te, waar de buurt, uh, buurtagent zijn eigen mee bemoeit. Nou. Ja, en, en zulke, verhalen, zulke toestanden krijg je dan op een gegeven moment. Dat gebeurt. Dat moet gewoon helemaal weg. Deer. Helemaal weg bij die lokale bestuurders. Weg bij die burgemeesters. Klaar ermee. Klaar ermee en naar boven toe de nationale, de ja. nationale eenheid in. Dank u wel, mevrouw Van Koten uit Amsterdam. Goedenavond. Hallo. Met mevrouw van Koos uit Amsterdam. Ja, U bent er. Ben ik daar? Zeker. Ja. U moet eens aan de heer Klaas Wilting vragen of hij zich nog weet te herinneren... ...de periode dat wij in Nederland de Rijkspolitie hadden. Ja. Met daarnaast de gemeentepolitie. Ja, hij sprak erover. Dat, dat liep als een trein. En dan komt Pietje aan het bewind in Den Haag... ...en die wil zich laten gelden en die wil de boel omgooien. Dan komt Klaasje aan het bewind in Den Haag en die moet ook zo nodig uh, zijn uh, macht bewijzen. En wat we nu hebben, dat is toen geconstrueerd door mevrouw Indalers. Ja. Die wilde zich ook zo uh, uh, zich laten bewijzen, dus die gooide ook de hele boel weer om. Ik maak me sterk dat als de volgende aan het bewind komt... die gooit ook een heleboel weer ondersteboven. Ja, nou is dit... Dat ben ik wel met u eens. Alleen dit is wel een trend van... Nou, ik denk de laatste tien jaar... dat men naar een na, meer nationale sturing wil... op al die opperhoofdjes, die eilandjes... dat er meer één inkoop van een auto... één inkoop van de pepperspray... Dat, dat al die machtblokjes... die moeten worden, uh, die moeten worden uh, ja, vernietigd. Ja, dat ben ik met je eens. Want die heeft dit systeempje en die heeft dat systeemje en die heeft dat systeemje. Ja, ja. Maar wij hebben toen al de Rijkspolitie gehad, maar we hadden daarnaast de gemeentepolitie. Ja, nou ja. En die zorgde in de grote steden dat alles op rolletjes verliep. En nu hebben we dus één landelijke politie, maar dat betekent dat je in de grote steden het wel kunt gaan schudden. Nou, je hebt nog steeds de gemeentelijke opsporingsambtenaren, dat moet je ook niet onderschatten. Dat sprak Wilting over. Dat is een leger van mensen dat steeds groter wordt. Hè? In Rotterdam al meer dan 5000 van die boa's die toch ook opsporingsbevoegdheden hebben, ja, nou ja, dat hoop ik maar, dat ze dan zich ook in de wijken gaan begeven, hè? Ja, dat, dat, dat, dat is een voorwaarde. Die, nou ja, dat doen ze voor een groot deel al, maar daar zullen we naar, naar moeten kijken. Ik ga even naar de burgemeester van Haarlem, mevrouw van Koten. Goed zo. Dan kunt, kunt u mee blijven luisteren. Oké, okay, bedankt. Ik ga namelijk naar Bernd Snijders. Hij is voorzitter van het geredommeerde Nederlands Genootschap der burgemeesters en burgemeester van Haarlem. Goedenavond, Bernd Snijders. Ja, hallo, goedenavond. Hallo meneer Snijders. u bent burgemeester. Ik zei het al in mijn intro. Die zijn nou niet echt dol enthousiast op die nationale politie. Want er wordt wat macht van hen afgepakt. En u, u bent dan beland in het district, als ik goed kijk, uh, Noord-Nederland. Dat is uw, uh, het, het, het, de, ja. de, het gebied binnen de nationale politie, politie zoals het heet. Hoe, hoe, uh, hoe blij bent u nou vanaf morgen? Nou, we moeten dat dat eigenlijk kan ik die vraag nu niet beantwoorden. Want we moeten even kijken hoe dat stelsel uitwerkt. Maar ik luister net even mee. En natuurlijk zitten er voordelen in als je een aantal dingen uh, ja, nationaal organiseert. Bijvoorbeeld inderdaad inkoop en. Uh, automatisering en zo. Dus daar kan het allemaal efficiënter door worden. Ja. Maar het punt voor burgemeesters is wel... Kijk, en, en de voorgaande uh, spreekster zei ook van... Ja, ik ben wel benieuwd, uh, is er straks al nog politie op straat in de steden en zo? En het, het, het gevaar dat erin zit is dat er straks... een um, nou, sterk nationaal gestuurde justitiële politie komt. De minister heeft wel heel veel macht en touwtjes in handen. En dat de burgemeesters die verantwoordelijk zijn... voor de handhaving van de openbare orde en hulpverlening... Ja, dat die eigenlijk te ja. weinig bediend wordt voor de politie. Ja. Uh, daar moeten we zelf als burgemeester gewoon alert op zijn. Precies, want hoe zal dat gaan lopen? Want u, kijk, uw burgemeester ziet wat er gebeurt in de stad. Als u uh, ziet dat er heel veel illegaal vuurwerk... of het gaat om prostitutie, wat u ook maar aantreft... dan zult u toch bij die minister moeten zijn... om, dat, om daar capaciteit voor te krijgen. Uh, want die ja. gaat, is dat zo? Moet u daar gewoon nee, enorm nee, gaan nee, dat lobbyen? dat valt wel mee. Dat valt wel mee, want kijk, de, de, de opzet is eigenlijk best wel goed. Daar ben ik best tevreden over... De, Komen, dat heet dan uh, technische robuuste basisteams, maar dat zijn teams van 60 tot 200 mensen. En dat zijn gewoon de mensen die de basispolitie verzorgen in een stad of in een, in, een, in een aantal dorpen. Nou, en daar moet je eigenlijk 80 90 procent van, van het politiewerk mee kunnen doen. En daar heb ik ook het volste vertrouwen dat dat gewoon doorgaat uh, na morgen. Maar het, het zou op den duur, op den duur, uh, als, uh, kijk, als de Kamer en de landelijke politiek. ...zich al te veel met die politie gaat bemoeien... ...dan heb je de grote kans dat de minister daar te veel de oren naar laat hangen... ...en dat dan ja. Ja, de, de, de, de lokale politie zorg, uh, een beetje in het gedrang komt... Ja. ...maar nogmaals, daar moeten wij zelf wel let op zijn. Precies, wat gaat de burger ervan merken, denkt u? Vanaf morgen nationale politie, ik denk niet dat er iemand echt wakker van zal, zal liggen... ...überhaupt als je kan, kan slapen door het lawaai... ...maar <lacht> denkt u dat er, dat er in de loop van de weken wat voor mensen gaat veranderen op straat? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. We hebben, overigens is er voor politiemensen nog wel heel veel onzekerheid, want die hebben reorganisaties in no time doorheen gehaald. Dat is een knap staaltje werk, maar dat betekent dat er voor politiemensen nog wel veel onzekerheid is, dus daar liggen nog wel, liggen nog wel een paar agenten wakker, vermoed ik. Ja. Maar ik denk niet dat veel mensen er nu wat van gaan merken, maar we, als het goed is merken we over bijvoorbeeld twee jaar dat het allemaal efficiënter is. En misschien ja, ook wel effectief gaat En dan, nou, dan is het een goede zaak gebleken. Maar als het een nationaal gestuurde justitiële politie wordt... En je zei terecht eh, dat, dat er ook gewoon opsporingsambtenaren zijn. Als het gedacht ja. is, van nou ja laat die mensen maar gewoon het werk in de gemeente doen. Dan zijn we achteruit geboerd en dat moeten we natuurlijk niet hebben. Dat moet niet hebben, nee. Houdt u de vinger aan de pols, zou ik zeggen, Bernd Schneiders, ja. als u wil. Okay. Burgemeester van Haarlem en succes met de, de, de orde in Haarlem vannacht. Want daar bent u ja. hier ook voor verantwoordelijk. Zeer bedankt voor uw ja, reactie okay. in Avondspits, dank u. En uh, ja, we gaan dus nog even praten over de nationale politie. U kunt nog reageren tot 7 uur 0800 1121. Een hele goede zaak, Zeg ik, Robert Dikt. zegt het bij avondspins. Belangrijk onderscheid, apparaat en operationele aansturing. Apparaat is ICT en auto's. Doe dat centraal. Operationeel moet lokaal zijn. En Barend Beer zegt, ik ben zo bang dat schaalvergroting niets goed brengt. Joost, kijk naar Amerantis We gaan naar de bellers, want die komen nog leuk binnen. Loek Kusters uit Dirkshoorn. Goedenavond. Ja. Ja, ja dat wou ik ook. Dat we zeggen we is. We hebben het nou gemerkt met die onderwijsinstellingen, met de woningbouwstichtingen, de woningbouwcorporaties. Het wordt alleen maar slechter. Kijk, die automatisering en de inkoop en dat soort dingen, dat is een organisatorische kwestie. Dat moet de neus opstal toch wel goed regelen. Ik bedoel dat gewoon centraal wordt ingekocht en dat het effectief gebeurt. Maar. Uh, gewoon een plaatselijke politiechef die heeft kijken op wat er in de omgeving gebeurt. Ja, maar dat blijft... Dat blijft... Dat blijft... Er gaan natuurlijk geen 50.000 agenten in Den Haag gepost worden. Ze blijven bij u in de straat, alleen wordt uh... nationaal aangestuurd. Dat hoop ik maar, dat ze willen aansturen. Dat wil zeggen dat vanuit de Haag bepaald wordt wat het belangrijkste is. Nou, ik woon gewoon in de plattelandsomgeving. Ik bedoel, kijk, op een gegeven moment is er ergens een voetbalwedstrijd. Hebben die opsteld? Ik bedoel, die beveelt dat de politie daar aandacht aan moet besteden. En wij hier in onze omgeving hebben geen, geen politie meer. Dacht, dat, dat is het hele probleem. We weten mm. hoe het gaat. Er mm. komen alleen maar meer laagjes bij. Managers en dergelijke. Ik dacht, terwijl vroeger met de gemeentepolitie, om dat maar even aan te halen. Kijk, die lui kenden de omgeving. En wat het ook wat aardig was, de burgers kenden de politieagenten. En ze hadden gewoon rechtstreeks contact met elkaar. Daarom ging toen alles goed. Ja. Nou, met de Rijkspolitie was eigenlijk ook plaatselijk lokaal georganiseerd. Dus dat ging ook goed. Mm. Maar ja, we hebben nou al dus gecentraliseerde toestanden met vijf de politieregio's. Nou, ik bedoel, in Alkmaar, waar ik dus mee te maken heb, ik bedoel, daar gebeurt alles. Ja. En bij ons in de buurt, nou, het enige okay. wat ze doen, is, is verkeerscontroles, en voor de rest uh, zie je nooit een agent hier op nee. straat. Luke, ik, nee, ik, ik, ik, je blijft het er niet me mee, benieuwd. Dat is duidelijk, je blijft op je stoppunt staan. goede nacht daar in Dirkshoren met de Dank Ja, <laughs> dankjewel <laughs> Dank je. En nog even naar Merem Burger uit Mookhoek. Goedenavond, Merem. Ja? Ja, um, ja, ik zei, uh, ik hoor dit, ik uh, denk nog geen twee maanden geleden, mm. als uh, voor het eerst. En nu hoor ik er weer een verhaal over, in die tussentijd ook een paar keer, dat het ja. eraan zit te komen. Dan denk ik, oh, dit vind ik nou typisch Nederlands. Er komt iets nieuws en het draaiboek is compleet nog niet klaar. Hoe weet je het dat? Lijkt dat merk ik, want anders krijg je al de reacties niet. <coughs> Ja, ja, dat, nou, dat, dat, wij... dat, de avondspits is natuurlijk niet een thermometer of een nou, draaiboeklaar. klaar. Dat is hoe mensen erover denken. Maar ik geloof dat men wel anderhalf jaar redelijk op, uh, op scherp is aan, aan het voorbereiden is geweest, hoor. Nou, nee. Weet je dat... waarom ik dat denk? Van niet. Nou, heel Omdat kort, want de, we lopen aan het eind. Ja. Bur burgemeesters zijn er ook onzeker over. Het lijkt Arriva wel, die ook gewoon uh, ja, zomaar <laughs> iets doet. En zegt, we zien wel hoe de kinderen op school komen. Je kijkt er ook met zie. angst en beven naar uit, moet ik, denk ik. Ja, zeker. Oké, okay, ik zet er een ja. punt achter Mirjam. Dank je wel, want we sluiten deze laatste avondspits van 2012 af. Het is uh, tijd voor kunststof zometeen nog. Daarin te gast cabaretière Dorine Wiersma. U kunt deze uitzending en andere terugluisteren op www.omroepwnl.nl slash avondspits. Morgen in 2013 luisteraars spreek ik over de toekomst. 2013 belooft weinig goeds. Dat is mijn stelling. En in de studio hier in Capelle is aanwezig bij mij Richard Lamp.